Goedemiddag, ik ben Sid van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn zoveel coronabesmettingen in Japan dat de noodtoestand wordt uitgebreid. Nu geldt die noodtoestand al in Tokio, maar vanaf morgen waarschijnlijk ook in andere delen van Japan. Al drie dagen op rij worden er besmettingsrecords gebroken. Het is niet direct te zeggen dat de besmettingen door de Olympische Spelen komen, maar onderzoekers zien wel dat Japanners zich anders gaan gedragen door die Spelen. Verslaggever Nick Wouters. Op tv zien ze de sporters buiten rondlopen. Ze zien al de buitenlandse bezoekers naar Tokio komen. En wellicht blijven ze daardoor ook minder binnen. Gaan ze elkaar ook wat meer opzoeken. Ook jongeren zie je nog vaak op straat hier na sluitingstijds van die restaurants en die barren. Dus het gedrag van mensen, dat verandert wel door die spelen. Cafés en restaurants zijn het niet eens met de verruiming van de ventilatienormen. Die regels zijn begin deze maand soepeler geworden omdat er niet meer gerookt wordt in de horeca. Maar volgens Koninklijke Horeca Nederland is door corona juist duidelijk geworden dat goede ventilatie cruciaal is. Bij bosbranden in de Turkse provincie Antalya zijn tientallen mensen gewond geraakt. Volgens Turkse media zijn er ook drie doden. Zeker 18 dorpen zijn ontruimd vanwege rookoverlast. Het gebied kampt met een hittegolf en er staat veel wind. De brandweer denkt dat de branden zijn aangestoken. Webcams op vogelnestjes en drukke kruispunten kennen we nu al wel, maar ondernemers Geza en Mario uit Emmeloord hebben iets anders bedacht. Een camera bij het graf van een dierbare, zodat je dag en nacht een blik kunt werpen op de grafsteen. Mario vertelt hoe hij op het idee is gekomen. Ongeveer zo'n uh, 6,5 jaar geleden was ik op vakantie. En had ik het heel erg moeilijk uh, met het verlies van mijn opa. Uh, waardoor ik eigenlijk uh, hem uh, wou bezoeken. Maar ja, dat was niet mogelijk. Toen dacht ik, uh, er moet toch een idee zijn om uh, toch op een andere manier uh, dichtbij hem te zijn. Te bezoeken, het graf. En, uh, zodoende ben ik eigenlijk gaan nadenken. En is dit eigenlijk zo tot stand gekomen.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 vielen ze in onze regio op de binnenring van de A10 Noord. Bij de afrit Volendam, daar staat drie kilometer met een kwartier vertraging. Want er zijn daar bomen langs de weg omgewaaid. En op de A22 Velsen-Beverwijk. Tussen Knopput Velsen en Beverwijk drie kilometer vielen met tien minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht doordat daar een auto met pech staat. Tot zover de verkeersinformatie.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 Aan Tu cuerpo en mi sabana. Heel aprendí bedoeld fuego en mi cama. Vuel meekend te necesito. Que estoy de ochtend poeito, poquito. poeito. Poquito. la mañana. Se resume tu tú eres, tú eres mía, mía nada más se lo digo todo el día que alma no y más fuera como ella que parece estrella poquita ropa cuando hace calor le gusta tomar cuando sale yo que no daría yo por tocar tu piel que no daría por ser tu bronceador Hasta la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 6.9 is Zon, Zandvoort en Zomerzomerhits. Zomer Hice cita para el psiquiatra, a ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos por soladar Kreme No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 the solid ground when i feel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 no hay gravedad que me, pueda elevar. me De watmaas, ook in de zomer.